gewoon uh, uh, aan tafel zitten. Morgenavond vindt dat plaats. Maar het is informeel nog. Uh, je moet het weer opbouwen. En uh, voor wat hoort wat. Dus uh, ik heb ook geen positie die in beton geschoten is. Dus uh, we gaan kijken. Minister van Bijsterveld zal de onderwijsinspectie afsturen op scholen... die leerlingen met slechte cijfers willen verbieden om eindexamen te doen. Ze vindt dat dit niet kan. SP-Kamerlid Gesthuizen wees de minister erop dat ze er zeker vijf leerlingen van verschillende scholen zijn die een soort contract hebben gekregen waarin ze afspreken dat ze alleen examen doen als ze er niet te slecht voor staan. Leerlingen en ouders hebben daarvan melding gemaakt bij het Landelijk Actiecomité Scholieren. Volgens Van Bijsterveld is het wettelijk niet toegestaan om leerlingen in het eindexamenjaar uit te sluiten van het eindexamen. Er kan maar één reden zijn dat een kind het examen ontzegd wordt en dat is vanwege onregelmatigheden, maar niet vanwege deze reden... Uh, de scholen aanspreken, ik doe het zeker als ik de naam van de scholen weet. Uh, zodra de namen van die scholen bekend zijn, zal ik zeker de inspectie erop afsturen. Want ik ben het zeer eens met mevrouw Gerstenhuis dat dit niet kan. Groot-Brittannië mag vijf terreurverdachten uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg bepaald. Volgens het hof worden de mensenrechten van de verdachten bij een eventuele levenslange gevangenisstraf niet geschonden. De omstandigheden in de gevangenis waar ze zouden komen zijn niet mensenonterend. De belangrijkste verdachte is de imam Abu Hamza al-Mazri. Hij werd in 2006 door de Britse rechter tot zeven jaar zelf veroordeeld... wegens het aanzetten tot haat tegen joden en andere niet-moslims. In de VS wordt al ervan verdacht dat hij een trainingskamp voor terroristen wilde opzetten in Oregon. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de ontvoering van westerlingen in Jemen. De agenten die betrokken waren bij de gewelddadige aanhouding van oud-profvoetballer Edu Nantlal worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit camerabeelden dat het geweld dat agenten gebruikten onder de omstandigheden proportioneel was. De gehandicapte Nantlal werd op kerstavond aangehouden in Utrecht op verdenking van een inbraak. Hij zou uit zijn busje zijn getrokken en daarna zijn geschopt en geslagen door agenten. Nantlal zat een nacht in een politiecel. Edu Nantlal was in 1989 een van de weinige overlevenden van de Vliegramp met Surinaamse voetballers. Het weer. Vanavond valt in het oosten nog wat regen. In het westen is het bewolkt en droog. Morgen overdag eerst zonnig met smiddag stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 11 graden aan de kust tot 14 in het zuidoost. Ah, en heeft keesinformatie. Na een heel erg drukke ochtendspits opent de avondspits in ieder geval niet drukker dan normaal. Goeie 40 kilometer Filip. De meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Op de A15 vanaf Rotterdam naar Gorkum een ongeluk bij het knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer file staat erachter. Twee rijstroken zijn er dicht. Ook het verkeer op de A16 naar Breda heeft daar last van. Vanaf knooppunt de Brechtseplein tot knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar? Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen, nieuwe verdienmodellen, slimmere processen...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 Vroege Vogels, niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vanavond hebben we een Vroege Vogels première en plaatsen we onze Eekhoorn webcam. We doen een undercover actie naar internethandel in wilde dieren. En we presenteren uw eigen spectaculaire natuuropnames. Vroege Vogels TV, vanavond om 10.30 uur. We bij de Vara op Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag... waar wij zo meteen gaan beginnen aan ons eigen politieke vragenuur. Maar eerst tijd voor de vrolijke wetenschap. Stijn van Schie zit in Hilversum. Dag Stijn, wetenschapsredacteur, hallo. hallo. Zet in, uh, mensen in een kamer vol luxe producten en ze worden spontaan angstig en depressief. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Hm. Vertel, dient Duiding. Ja, opvallend. Hè? Je zou kunnen zeggen dat geld niet gelukkig maakt. En dat is iets wat we eigenlijk al uit eerder onderzoek wisten. Mensen die heel veel waarde hechten aan rijkdom, veel waarde hechten aan status... en ook heel erg materialistisch zijn ingesteld... die scoren net iets hoger in vragenlijsten uh, op depressiviteit. En het eerste wat ik toen dacht, Stijn, is... Mensen die aanleg hebben voor angstigheid en depressiviteit... die haken uit die angst naar rijkdom, uit een soort zekerheid. Ja, oorzaak en gevolg is in dit geval inderdaad... een beetje moeilijk uit elkaar te halen. Um, maar uit dit nieuwe onderzoek blijkt weer heel iets anders... Uh, wat onafhankelijk uh, is van de persoonlijkheid van de mensen. Ja. Um, als je mensen in de kamer zet en ze worden bestookt met foto's... van allemaal hele mooie, dure auto's, van de nieuwste elektronica... van sieraden, uh, dan blijkt als ze daarna een vragenlijst... over zichzelf invullen, um, dat, ze die dan, dat ze zichzelf iets depressiever inschatten. Of iets maar dat mis... begrijp ik ook wel, omdat je denkt, ja, dat de is voor mij niet weggelegd. weggelegd. Ja. Ja, ja, precies. De, de onderzoekers zelf, die... Uh, die, die... Die zeggen niet heel erg veel over waar dat nou vandaan komt. Maar je zou inderdaad gewoon heel makkelijk kunnen stellen. Uh, als je dat allemaal voorgeschoteld krijgt. Dan denk je van: Jee, mag dat heb ik, uh, dat heb ik allemaal niet. Ik zal wel iets fout doen. Of uh, mm -hmm. ik wil dat allemaal. Dat is uh, ook zo. Ja, ja dus dan, dan voel je je misschien een beetje neerslachtig. En dan, dan lijkt het me nogal logisch dat je daarna een vragenlijst uh, iets minder positief invult. Maar aan de andere kant. Um, uh, is het toch wel uh, interessant onderzoek om uh, hier te melden? Omdat wij, laten we eerlijk zijn, in een maatschappij leven waarin we continu bestookt worden met allerlei reclames. Mm -hmm. en, en hebben dingetjes. We hebben in principe een hele materialistische maatschappij. Als ik in de, in de trein stap, dan uh, kan ik mijn hoofd niet omdraaien. Of uh, ik heb zo tien reclames die, uh, waarmee ik bestookt word. Dus in die zin is het denk ik wel nuttig, nuttig onderzoek om bij stil te staan. Um, hoe hebben ze dit nou eigenlijk onderzocht? Dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Um, studenten die werden in twee verschillende soorten kamers gezet. Eén waarmee ze, waarbij de kamer dus helemaal vol stond met van die, van die ja, materialistische dingen. Uh, en ook uh, werden in die kamer heel veel uh, woorden gebruikt... die met consumeren te maken hebben. Dus bijvoorbeeld koop dit of dit moet je hebben. Dus echt een uh -huh. beetje een soort van reclamekamer zou je het kunnen noemen. En in de Tweede Kamer werden ze geconfronteerd... met wat meer neutralere afbeeldingen en kreten die ook wat neutraler zijn. Dus niet zo consument Gericht waren en daarna moesten ze dus die vragenlijst over zichzelf invullen. Nou, dat was één deel van het experiment. Een ander deel van het experiment was dat ze in een, um, een soort van hypothetisch spel, waarin ze een put kregen met beperkte hoeveelheid water daarin en die moesten ze verdelen onder vier mensen. En in, het, in de eerste groep mensen um, werden ze meer benaderd als consumenten. Dus jullie zijn consumenten van deze hypothetische put, uh, verdeel het water maar. En in de tweede situatie werden ze echt meer als individuen, als personen of als burgers aangeduid. En alleen al dat ene woordje uh, maakte al heel erg verschil in, in hoe ze omgingen met dat experiment, met dat hypothetische experiment. Wat dan, hoe dan? Zeg eens, uh, eens concreet. Nou, de mensen die echt als consument uh, werden aangesproken, die waren wat wantrouwiger naar de andere deelnemers. Uh, dus die waren minder geneigd om het water uh, goed te delen. Ze voelden zich ook minder persoonlijk verantwoordelijk voor dat water. En... Uh, ja, en dus minder bereid om samen te werken. Terwijl de, de, de, de mensen die gewoon als individu en neutra neutraler werden benaderd... die waren wel bereid om voor het gemeengoed, voor, het, voor, ja, voor, voor de groep... Uh, het beste eruit te halen, om dat water goed te verdelen. En uh, je zou dus kunnen zeggen dat, dat ja, die consumentenstatus... als het ware de mensen niet samenbrengt, maar verdeelt. En wie moet nu wat hieruit leren? Ja, je kan je afvragen wat we hier inderdaad uit kunnen leren. Wat ik net al zei... Uh... Wees geen consument. Dat lijkt me niet een boodschap waar de mensen op zitten te wachten. Nee, dat kan niet. Nou, ik kan me wel voorstellen dat mensen die buitenproportioneel... en ik zeg echt buitenproportioneel... veel waarde hechten aan materiële dingen... Um, dat die uh, misschien bij zichzelf na moeten gaan... Om, uh, om daar niet al te veel waarde aan te hechten. Er zijn ook andere belangrijke dingen in het leven. Geestelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling. En als je echt alleen maar um, je focus richt op het materiële en de status dan is er weinig ruimte voor die andere dingen. Dus um, dat lijkt me een verstandige les. En je doet ook niet iets aan depressieve neigingen... door al maar meer spullen te vergaren. Um... Als je mijn kip-ei-volgorde volgt... Je bedoelt dat je oorzaak en gevolgen niet ja. met elkaar kan halen. Ja, het betekent niet. Uh, kijk, het zijn, dit zijn gemiddelden, groepsgemiddelden. Dus ja. het betekent niet als je waarde hecht aan een, aan een nieuwe auto of, of graag een nieuwe iPhone wil hebben, dat je dan meteen depressiever bent. Het gaat nee. hier uh, echt om groepsgemiddelden. Dus er zijn uh, meer dan genoeg uitzonderingen. Dus je bent niet meteen nee. uh, raar en depressief als je wat waarde hecht aan materieel. En dat lijkt me ook heel gezond, want iedereen die wil ook wel uh, een goed huis hebben en uh, een mooie spullen. Ontgegeven. Wim kan zei al: ik ben liever rijk en gezond dan arm en ziek. Nou, ik geef hem en zo gelijk. is zo het. Is het. Dat is tenminste eerlijk. Toch een interessant onderzoek. Stijn van Schie van de Vrolijke Wetenschap. Dank je wel. Alsjeblieft. Het Vragenuur vandaag met Frank Hendricks... parlementair verslaggever van het Algemeen Dagblad. Ik, jullie zeggen tegenwoordig AD, hè, maar dat vind ik... Algemeen Dagblad. Je mag allebei. Ja. Toch? Nee. En Pim Vergalen, idem... Van de, de, de NOS. Van de En niet de NOS. Nee, precies. <laughs> We gaan toch maar eventjes weer naar het Katshuis. Hè. Daar zijn ze miljarden bij elkaar aan het harken... om onder die 3% begrotingstekortgrenzen te komen. Heren, goed geïnformeerd als jullie zijn. Wat is het laatste nieuws uit het Katshuis, Frank? Ze gaan vandaag weer uh, overleg voeren. Nee, het is ja. niet waar. Ja, dus, um... Stop de persen. <laughs> ja. en, um... ja, het, je hoort eigenlijk verschillende dingen over uh, hoe het vlot of niet vlot... Um... Dus uh, het, het blijft moeilijk. Het schijnt dus dat zorg inderdaad het lastige dossier is... waar ze nu al een aantal dagen over aan het lijden zijn. En uh, wat ze zeggen, het is vooral inhoudelijk heel erg moeilijk... en politiek heel lastig, uh, met name voor de PVV. Dus dat uh, schijnt dat het daar... Uh, nou is inhoudelijk en politiek in dit geval te scheiden, Pim? Als nee. iets inhoudelijk en politiek, dat is Nee, meer... want, want Wilders is natuurlijk ook bij die breuk... heel erg met de beeldvorming naar buiten toe bezig. Hè? En uh, hij kan er zelf al lang uh, mentaal mee akkoord zijn. Maar zijn achterban, ver is die? Wat ik interessant vind... Uh, ik, ik heb begrepen dat ze wel min of meer akkoord zijn... met AOW 66 eerder. Hè? Uh, nou is net het plan van Samsung... Niet in buiten... 2020, maar 2015 2015 of zo. bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk snel. Want ja. als je nu... 62 ben, Dan moet je volgens mij ineens uh, een jaar extra werken. Ja. Dat, dat hakt er nogal in. Ik mm -hmm. weet ook niet of je dat zonder uitspraak van de kiezer zomaar kan doen. Maar goed, het zijn bijzondere tijden. Dus uh, Rutte en consorten die kunnen zich dat permitteren. Nou is het interessante dat, dat Samson straks zijn nieuwe... Uh, de partijleider van ja, de PvdA. Ja, partijleider van de PvdA gaat over een uur hier in Den Haag... zijn nieuwe strategie presenteren. Dat is verder niet een heel spectaculair verhaal. Zij het wel een linksverhaal bij de hoge inkomens vooral uh, het gelag betalen. Maar daar zie ik niks staan over de AOW uh, 67 naar voren halen. En je zegt het op een manier dat dat niet voor niks is. Nou, uh, dat zou Rutte natuurlijk heel erg uit de brand helpen. Als hij samen met die Partij van de Arbeid, waarmee hij ook dat AOW-akkoord gesloten heeft... Ja. de hele handel naar voren zou kunnen halen. Ja. Uh, maar Samson doet... Maar ik heb een samenvatting van de NRC gelezen, hoor. dus ik weet ja. niet, niet alles. Maar Samson doet daar niet aan mee, dat vind ik wel opvallend. Ja, Frank, zegt hij hier eigenlijk mee, uh, hiermee maak ik waar, Samson zegt dat dan... Uh, hiermee maak ik waar dat er met mij met dit kabinet niet te dealen valt. Ook over dingen waar ik het misschien eigenlijk wel mee eens zou zijn. Nou, ik hoef het al eerder hebben aangegeven dat ze dat pensioenakkoord... Hè, wat ze destijds wel met het kabinet onder Cohen hebben gesloten... niet opnieuw zouden willen aanpassen... Uh, en het is overigens ook zo dat dit plan, hè, wat vandaag gepresenteerd wordt... dat is al in gang gezet onder Cohen. Dus het, uh, mm. die, die werkgroepjes hebben ze gevormd. Dus ze wilden eigenlijk al met een alternatief komen. Ook omdat Cohen had eigenlijk al aangekondigd... dat hij voortaan geen zaken meer zou doen met dit kabinet. En dan mm -hmm. moet je natuurlijk ook een alternatief kunnen presenteren van... Uh, jullie hoeven niet met individuele voorstellen bij ons aan te komen. Dit is ons pakket. Ja. In ieder geval met ons over te praten. Hey, Pim, jij zei net uh, uh, over Wilders. En dat geldt natuurlijk voor die andere twee ook. Die moeten toch uh, ja, dat kunnen verkopen aan een achterban. Hè? Nu zat, er, zat ik mij van het weekend af te vragen. Ze zitten daar hartstikke geïsoleerd in dat katshuis. En, ze, en dat doen ze omdat al, met hoe meer mensen je praten... ook uit eigen kring, hoe makkelijker iets uitlekt. Er lekt niet echt iets uit. Er zijn speculaties. Veel meer is het niet. Dus... Ze lekken niet, dus ze praten met bijna niemand. Maar hebben ze eigenlijk wel een idee... hoe ze hun achterban kunnen meenemen met deze plannen? Zo geïsoleerd als ze de laatste vijf weken zich opstellen. Nou ja, maar, ik moet even bedenken dat straks... als het Centraal Planbureau die plannen gaat doorrekenen... tenminste, ik heb niet gehoord dat het al gebeurd is in, tijdens nee. de Pasen. Zelfs dit weten we niet, dat zou leek mij een gelegen. mooie gelegenheid die vijf paasdagen, ja. maar het is niet, niet gelukt volgens mij. Uh, dus dan zal het wel eind volgende week of, of eind april worden... Uh, die, die achterban meenemen, dat gebeurt natuurlijk als de fracties de doorgerekende plannen moeten beoordelen. Hè? Want mm -hmm. het is niet zo dat Rutte en consorten maar ja, gewoon... Er nee, nee, was het zo dat ze, dat, ze, dat ze de fractie mee konden nemen in alle kleine stapjes en deeltjes en dingetjes en dangetjes. Ja, die staat ook in werkgroepen. Maar nu, nu nee, krijgen nee, ze in één nee. keer een plan. Ze schrikken zeggen Het lazer is natuurlijk ja. die achterban nee, en die fracties. denk dat het echt zo is Frank, dat niemand ergens iets van weet? Van die Ik fracties. geloof dat maar... ze heel ja? weinig weten. Je hoort ook wel die frustratie bij Kamerleden, dat bij de vorige form bij de formatie waar waren daar nog werkgroepen. En het is zeker een interessant punt. Kijk, bij de PVV, weet je niet exact hoe die onderlinge verhoudingen zijn. Maar daar lijkt het erop dat Wilders vaak een, uh, ja, een doorslaggevende stem heeft. Uh, bij het VVD uh, schaats zich toch achter de premier. De interessante kwestie is natuurlijk vooral het, het CDA. Waar ja. Je kunt afvragen of die twee onderhandelaars in het Katshuis, die daar nu al vijf weken zitten. ook uh, het volledige vertrouwen van uh, de gehele partij ja. hebben. Nou, wat mij opviel is dat ik Ping. vroeg het vorige week aan Bleker, de man die dat. Ja, is Bleker Landbouw. Ja, wat was het ook weer? 2 oktober 2010, hè? Dat, dat congres in Arnhem, wat, ja. wat we allemaal nog weten, heeft hij, dat heeft hij georganiseerd. Oh, Toen ja. zei hij typisch op bleken, dat moet je maar eens in de tien jaar doen, dat soort bijzondere dingen. Met andere woorden, ik heb er nu helemaal geen behoefte aan. Ja. Uh, want je, ja, ja. zij zien ook wel, als je die afdelingen mee laat praten, wordt dat natuurlijk ja. een kakofonie met amendementen en weet ik veel wat. Dat is weer dus dat voor dat de voordeel van Wilders. Hij heeft geen partij, geen partijcongressen, geen ja. uh, overleggremia, weet ik het allemaal niet. Ja. Hij heeft alleen de verkiezingen. Ja. En als je die maar weg weet te houden, dan weet hij nooit of hij ze achter, achterband. Maar jullie zijn het er wel over eens dat het CDA het moeilijkst zou krijgen... om, dit te gaan, om wat er ook uitkomt, om dat te gaan verkopen. Nou ja, het, het schijnt zo te zijn dat, die, dat die, uh, die onderwerpen die zo belangrijk zijn... ontwikkelingssamenwerking, publieke omroep, ietsje minder... maar vooral ontwikkelingssamenwerking, dat komt aan het eind er helemaal uit... Als we bijvoorbeeld zeggen, we hebben 4 miljard binnengeharkt bij de BTW. Iedereen op nul. Ik, ik, ik zeg maar even de grote klappen. En we komen nog een miljard tekort. Als dat ineens van die 0,7% ontwikkelingshulp afgaat. Dan heb je een probleem. Ja. Ik denk een half miljard. Ja, klinkt als een kruidenier. Maar een half miljard zal die achterman misschien nog wel, wel pikken. Maar ook denk ik of de hervormingen inderdaad worden doorgevoerd waar het CDA zo verpleit. En die ook eigenlijk in dat, dat stuk van het strategisch beraad al worden opgezond. Dus je kunt je natuurlijk afvragen, Verhagen zal toch duidelijk moeten maken... dat hij heel wat heeft binnengehaald? Ja. Uh, en, met name, en je moet toch afvragen of die fractie heeft al eerder voor uh, problemen gezorgd. Hè? Dus je kunt je afvragen of dat... Uh... Ja nog een keer in het verschiet ligt. En bij de PVV is het natuurlijk zo dat Wilders inderdaad, wat jij zegt... Uh, ja, geen achterban heeft, maar hij heeft ook inmiddels één fractielid uh, kwijt. Ja. Precies, ja. ja. Even iets anders nog over die, uh, over die mediastilte, zoals het officieel heette. Welde daar vorige week in de uitzending donderdag... met Max van Weesel van Vrij Nederland over. En hij zei, het ging over, ook over de kwestie leers en zo. Daar gaan we het dan nou niet over hebben. Maar uh, over die mediastilte, hij zegt... Ik, dat is heel onverstandig van uh, deze onderhandelaars. Gaan ze zichzelf mee in de voet schieten? Nou, je maakt de de parlementaire persoon razend, eigenlijk daarvan... dat ze als gekken op zoek gaan naar nieuws. En dat kan allerlei ongelukken veroorzaken in de pub publiciteit. Ben je nou, daarmee eens, Ik Dat het op die mee, volgens mij. Die, die ongelukken, toch? Hmm. Bedoel, nou ja, met eerst dat was ja, toch een bijna goed, ongeluk. Dat, dat stond eigenlijk helemaal los van het katshuis. Dat hmm. was op een terras in Angola ergens. Ja, nee, maar het ging er meer om of Wilders zeg, een gevraagd het, heeft in het beraad moeten we eerst niet inruilen voor iemand anders. Dat wordt bij hoog en bij laag is dat ontkend. Ja, waar de volksstand zo mee ja, op ja. Als je dat verkeerd hendelt, zo'n ja. akkerfietsje. Ja, maar aan de andere kant, je kan je toch ook niet voorstellen dat ze elke week naar de Kamer komen, hè, zoals de oppositie wil, om eens even uit te leggen wat ze tot nu toe bereikt hebben. Want dan gaat echt iedereen erop schieten. Nou ja, Max die legt er dan uit dat het in het verleden zo was. was de, elke week was er wel een soort persconferentietje. En ja. dat was dan vrij le uh, uh, leeg, uh, vrij laagwaardig qua informatie. Ja. Maar het was voldoende om de hongerige wolven van je te houden. Precies, om ja. het gevoel te geven, we, geven ze, we gooien ze, we werpen ze we een korstje brood toe. Ja. En, ja. In Amerika zegt het feed the beast, hè? Ja. Ja. Dus de, de, de media ja. Wat denk jij, Frank? Is wel verstandig? Nou, Ik geloof wel dat ze inmiddels zelf ook wel een beetje ongelukkig zijn... met uh, de gang van zaken. Want we hebben natuurlijk dat die zaak leer Ze hebben ook dingen als de loonwet... die bijvoorbeeld op het programma op de tafel zou hebben gekregen Nu weer niet. Dan wel. Dus wel. komen er toch wel wat dingetjes naar buiten. Maar het is wel de vraag... hoe had je dat inderdaad moeten organiseren... met zo'n uh, gevoelig uh, uh, proces... met drie partijen... waar onderling intern uh, verdeeldheid is. Dus dan moet je... Een, het ja, is eigenlijk een kabinetsformatie hè, die ja, overgedaan wordt. Dus bijna, ja. En normaal in een kabinetsformatie is het, is het zomer. Ja. Iedereen is weg en sta je hier voor de deur... en klaagt er niemand dat er niks naar buiten komt. Maar er is wel everyday nee. briefings toch af en ja, toe. Ja, maar, nee, maar nu loopt Rutte ook hier uh, drie keer in de week langs. Moet hij weer in het Vraag u komen bij een debat... Mm. Of, of Van Haag heeft ergens een opening. De, ja. de, de business gaat gewoon door. Hè? Ja. Dat is het verschil met een gewone formatie. Ja, ja. Hoe, hoe voelt het? Even, informatie hebben jullie niet... maar hoe voelt het daar zo, de sfeer, dat je denkt... nou, dat, dat gaat ze toch uiteindelijk wel lukken. Als ik 100, 100 euro ergens op moet zetten, dan zet ik op het welslagen daarvan. Ja... ja. Nou, 100 euro van, <laughs> van een ander. Laat het je makkelijk maken. Van de publieke oproep kan het er nog wel af. Maar uh, nee, ik, ik denk dat het gaat lukken omdat vanuit een soort negatieve uh, analyse. dat ze geen belang hebben bij het alternatief verkiezingen. Ja. He? Okay. Uh, ja, dat is een beetje mager, maar dat houdt mensen wel bij elkaar. Ze ja. hebben geen alternatief. Oké. Okay. Frans, Hendricks, uh, Brenningmeijer. Van... Frank zegt, zei ik dat niet? Okay. Frank, uh, de ombudsman Alex, Alex Brenningmeier die heeft heel hardhandig uh, uitspraken gedaan over het kabinet... die eigenlijk de rechtsstaat in zijn ogen een beetje aan het vernielen zijn. Hè? Erosie van de moraliteit, terugdringen van de rol van de rechter... niet meer luisteren naar adviezen die het kabinet onwelgevallig zijn... een cynische wijze waarop met de kleinst mogelijke meerderheid... symboolwetgeving door de Kamer geracht wordt, en et cetera, et cetera. Wat, wat, uh, wat zegt dit jou? Nou, ik denk dat je wel ziet dat dit kabinet hele sterke uh, gevoelens oproept. Hè? Dus niet voor het eerst. We hebben eerst al die uh, demonstraties tegen de cultuurbezuiniging. stond de beschaving uh, ja. op het spel. Daarna uh, over het polemelpunt. Onze internationale reputatie zouden we te grappig gooien. Nu eigenlijk de rechtsstaat hè? ook wel. Uh, dus ik denk je ziet wel dat, die, dat, uh, dat er enorme polarisatie is rond het kabinet. Hij verwijt het kabinet eigenlijk ook dat ze met 76 zetels... Uh, al dit soort uh, omstreden beslissingen ja. doorvoeren. Uh, nu gaat dit om de griffierechten ook, hè, het verhogen van die griffierechten... waardoor het moeilijker zou worden voor mensen om hun recht te halen... dat ligt ja. ook bij, uh, bij coalitiepartijen wel moeilijk. Dat dus... gaat door de Eerste Kamer toch tegengehouden nou ja, het, het, staat, het is van de agenda gehaald dat... in de Tweede Kamer, dus het moet ook nog door de Tweede Kamer. En dan is het zeer de vraag of het door de Eerste Kamer komt. Ja. Maar, ik vind, maar je ziet wel dat dit soort mensen die eigenlijk bij dit soort onafhankelijke instituten horen... zich mengen in die, die polarisatie. Eerst Donner, hè, die ook ja. uh, als, als voorzitter van de Raad van State heeft gezegd... of vicevoorzitter heeft gezegd van die 3%-norm die moet gewoon gehaald worden... waarvan de, de oppositie zei hij bedrijft politiek. Met enige uh, goede wil zou je nu kunnen zeggen... dat, dat misschien Brenning mij ook nu uh, het randje ja. over gaat. Want... Pim? Is dit een nieuw Pim? Nou, Wat Eigenlijk. mij zo opviel is dat ook allerlei keurige mensen... als, als rechters en oud-advocaten-generaal in het geweer komen... In, in de krant en zeggen van dit kan niet. En dan, dan moet je wel denk ik gaan opletten... Uh, en ik denk dat Teven en Opstelt ook wel geschrokken zijn. Maar Weet ja. je echt? Want je krijgt inderdaad het idee dat wat uh, Alex Brenningmeijer zegt... Dat geen ze, ze, ze halen hun schouders op over alle kritiek of adviezen die hen niet wel gevallig is. Dat schuif, wordt door het kabinet opzij geschoven en daar doen we niks nou mee. Ja, dus het maar, ook dit soort harde kreten. Maar je moet ook even bedenken van minimumstraffen. Uh, Oké, okay, de griffierechten, dat raakt mensen zelf... Uh, bijvoorbeeld minimumstraffen. Ik denk dat heel veel Nederlanders daar niet warm of koud van worden. En misschien denken van ja, dat is misschien niet zo gek. Het Boerkaverbod. Ja, uh, of je zegt het is een heel groot probleem en dan moet het worden aangepakt. Of het stelt niks voor en dan is het niet erg dat het verboden wordt. Ik, ik hoor daar ook <lacht> zelden iemand over. Dus je moet ook wel oppassen dat ik mij, ook niet in een soort Haagse werkelijkheid verzand is geraakt. Want ik heb het idee dat dat op straat allemaal niet heel erg leeft, deze gevoelens. Maar misschien... In jouw regio wel. Nou, je ziet wel dat in mijn regio is. <laughs> Wat is jouw nou, regio? Ja. Ja, jullie Ik woon Jullie nou, hebben nog een we... regio-kranten. Jullie lezen bijvoorbeeld Frank. Ja. Is dat een graadmeter? Merk je daar iets aan? Hoe daarop gereageerd wordt? Met ingezonde brieven en mails, weet ik veel. Uh, nou, dat is heel wisselend. We hebben ook al onderzoek gedaan naar uh, de politieke achtervoorkeur van onze lezers. Maar die wisselt van, uh, ja, dat is echt van de VVD en de SP's en de grootste partijen wel onze lezers. Dus dat is moeilijk ja. te zeggen. Maar ik denk wel dat het kabinet in elk geval ook uh, bij een aantal maatregelen zoiets heeft. Van, wij moeten door die weerstand heen. Hè? Dat zag je bijvoorbeeld bij die cultuurmaatregelen. We moeten gewoon door die lobbygroepen heen. En we uh -huh. moeten ook bij het publieke omroep. Daar moeten we gewoon doorheen. Dus ze trekken zich inderdaad in zekere zin daar dan niet zoveel van, van aan. Nou, bij de cultuur hoor je juist geluiden van... nou, zijn niet eens zo onverdeeld ongelukkig. Want eindelijk wordt die ambtenarenmentaliteit... die toch ook in al die instellingen zat een beetje doorbroken. Mensen moeten zelf op zoek naar fondsen... Hmm. En voor een deel vinden ze het onrechtvaardig, Maar voor een ander deel komt er ook, ik, ik lijk Samson wel, nieuwe energie vrij. <laughs> Goh, mooi ja, nou, ja. Nee, maar het is bedoel, dat soms, als je, als, je, als je mensen dwingt tot iets... Nee, dat ja. is waar, maar dit gaat, en dat is ook een, veel moeilijker natuurlijk te verkopen... feitelijk gaat dit over de kwaliteit van wetgeving. En ja, probeer dat maar eens aan de gemiddelde kiezer duidelijk te maken. Als, als die gevaar loopt, is dat natuurlijk wel van groot belang. Alleen als het je niet onmiddellijk raakt, dan haal je je schouders erover op. Maar het gaat natuurlijk om iets heel veel. Ja. Als ja, 76 van de 150 door jou gekozen volksvertegenwoordigers dat niet vinden, dat is een medewetgever, dan moet je je ook afvragen uh, aan welke kant je dan staat. Hm. Bedoel... Hey, maar wat, wat doet dit met het kabinet? Stel dat al die maatregelen op justitieel gebied, wat ons voorspeld is, allemaal keihard onderuit gaat in de Eerste Kamer. Dat moet toch links of rechts om effect op die, op die coalitie hebben? Want bereik, dan hebben ze niks bereikt, de facto. Dan hebben we het echt over feiten, namelijk. Ja, nee, dat, dat klopt. En zeker uh, de VVD en PVV. Want ja. de, de, de VVD blijft wel erg in de luwte. Maar heel veel van die maatregelen willen zij ook erg graag. Hè? Hm. Dat begint Rutte nu ook te communiceren. Want het is echt niet alleen maar wilders, maar wij willen dat ook graag. Nou, bovendien zijn er twee VVD-bewindspersonen... die ja. dat permanent allemaal maar naar buiten willen. Ja, imagoschade. Ja. Ja, ja, maar nou zijn ze ook heel erg bezig met uh, de beeldvorming en hoe mensen zich voelen. Ik geloof dat de minister zelfs letterlijk een keer heeft gezegd, het gaat maar niet om de feiten, ja. maar hoe mensen zich voelen ja, bij, ja, de, ja, ja, ja, ja. bij de ja. criminaliteit. Dus ja. ook al daalt hij, als mensen het ja. een slecht gevoel erbij hebben, dan moeten wij iets doen. Ja, het nieuwe is natuurlijk niet dat dat zo is, want dat weten we natuurlijk al lang dat dat zo is, maar dat hij dat hardop gewoon zegt. Ja, dat is ook dat wel is eerlijk ook, uh, heel... ja. We gaan even naar een nieuw politiek initiatief. Een initiatief om jongeren meer greep op de politiek te laten krijgen. En dat is een initiatief van jongeren zelf. En dat heet G500. Wat is het idee? 500 jongeren die moeten tegelijkertijd lid worden van de VVD, PvdA de CDA. En op de congressen die eraan zitten te komen tegen de zomer... massaal hun stem laten horen. En dat moet dan ervoor zorgen dat de belangen van de jongeren... bij die partijen doorklinken. Dat klinkt toch heel erg mooi, Frank? Zeker, ja, ik ben 38, dus ik mag niet meer meedoen. Het is tot, tot, 35, tot 35. Dus, tot, 35, 35, ja, ja. Ja, dus ik ben uh, generationeel niet helemaal onbevoordeeld. Maar, uh, uh, het is een, een ambitieus initiatief, lijkt mij... Wel gek vind ik zelf. Misschien niet ambitieus genoeg. Waarom ja, alleen dan bij die middenpartijen? Ze nou, dan... Dat valt natuurlijk op. Waarom ja. die middenpartijen? Nou, de oude grote een, partijen? Daar hebben ze een reden voor. Ja. Ze zeggen, kijk, uh, bij die middenpartijen daar moet je er toch van hebben. De jongeren die drijven langzamerhand een beetje weg naar de flanken. Naar GroenLinks, SP, uh, PVV wellicht. Uh, D66. Rekenen ze ook bij de, bij de flanken. Zal Pechtold niet zo leuk vinden. Maar goed, dus die middenpartijen waar je toch van moet hebben... misschien oude witte denken, die mm. moet versterkt worden. Dat is hun... Ja. Maar wat houding. interessant is natuurlijk dat zij een in in analyse hebben gemaakt... van de zwakte van de politieke partijen op dit moment. Er is vrij weinig leden op die, ja. op die congressen. Maar met 500 leden zou je bij de ChristenUnie... Uh, de macht de homo-muelig te, te Ja. Te ja. Uh, uh, en... Um, dus je zou meer, ik ben wel benieuwd wat. Kijk, het is nu nog vrij vaag. Hè? Het gaat dan over generationele verdelingsvoorstellen. Het komt een tien En Je ziet toch vaak dat bij dat soort generatie-denken. dat houdt stand totdat je het gaat definiëren. Nee. En dan zijn er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen. dat de echte scheiding nu niet zozeer is leeft tussen leeftijd. of tussen generatie, maar meer tussen hoog- en laag-opgeleide. Ja. En ik vraag me af of je voor dit initiatief dan ook. Uh, zou kunnen aanspreken bij laag-opgeleide jongeren. Nee. Ja, ik, ik heb het idee dat je. Bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... kun je beter uh, voor dat congres je macht laten uh, uitoefenen. Bijvoorbeeld de jonge socialisten zitten kwalitatief qua... volgens mij in het partijbestuur. Ja. Hè? En die hebben ook behoorlijk wat invloed op de nieuwe voorzitter uitgeoefend. Spekman, daar zijn ze het ook mee eens. Uh, op de opvolging... Ja, dus ik denk dat daar de echte invloed zit. De, ik dacht dat de JOVD ook in het partijbestuur zat. Gewoon had. bij de al bestaande jongerenafdelingen van nou ja, de al bestaande middenpartijen. Die, ja, want die hebben vaak een toch wat progressievere koers binnen dat grote blok. Hè. Die, ja. die, uh, die jagen die partij een beetje op. Van Moet denk het, ik het hele een... jaar door hard invloed uitoefenen, hard werk in de afdelingen? Ja. Hm. Als ja, je wacht op het klas beter... Ja, Maar. Ja. Ja, ik denk dat je daar het meeste invloed hebt. Denk, ja. Misschien denken ze wel grote stappen gauw thuis. Maar dan word je ja. uh, uit de JOVD of de jonge socialisten... uiteindelijk weer geïncorporeerd in gewoon de oudere afdeling van de partij. Nou, dan of, is het je weer weg. of je wordt premier. <laughs> of je wordt premier. Sommige <laughs> JOVD'ers redden dat, ja. ja. <laughs> Precies. Oké. Okay. Uh, en zo meteen om vijf uur dus uh, Diederik Samson met zijn plannen. Ja. Waarschijnlijk ook misschien wel geluisterd hier en daar naar de ja. jonge socialisten. Dus misschien ja. staat er wel iets van, van hun gading in. Een heel klein dingetje, een klein vraagje, kan heel kort misschien. Uh, staat er nog iets spannends te gebeuren in de Kamer deze week? Tim? Ja, ik zat even uh, met mijn collega's te praten over het debat over Suriname morgen. Die amnestie bent, maar ja, daar is heel Nederland het over eens dat dat ja, niet kan. En wat dat zei. Nou, ik, ben, ik, wel, ik wil wel eens weten wat voor maatregelen wij nou gaan nemen. Maar volgens mij is bijna al het ontwikkelingsgeld al besteed daar. Dus hebben we niet zoveel Nou, ze hebben we nog recht op 20 miljoen. Ja, okay, en de jaren daarna, de komende twee jaar en da daarna het curieuze bedrag van 50.000 euro per jaar. Nou ja, wat kan je daarvan doen? Niet eens een salaris betalen. Zegt wel iets over de gewijzigde <laughs> machtsverhouding. Juistje. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dat dus. Dus dat is eigenlijk niet zo spannend. Nee, <laughs> nee. En verder is het luw. Voor de rest wacht we wachten. op Kanshaanse. Ja. Ja. Kanshaanse. Okay. Goed, dankjewel Pim van Galen en Frank Hendricks. Uh, dit is was de villa voor vandaag. Vanuit Den Haag en morgen zijn we er weer vanaf half vier vanuit Hilversum. Daar nu zit klaar Lucella. Ja, klopt. Ja, dat Lucella voor het Radio 1 Journaal. Hallo. Hi. Wij gaan natuurlijk uh, straks uh, de plannen van Samsung uitzenden na vijf waar jullie het net over hadden. Um, verder het laatste nieuws over Syrië. Het uh, vermoeden verband tussen obesitas en dementie, allebei op jonge leeftijd. En president Obama van Amerika, die bemoeit zich inmiddels ook met de discussie over de golfclub vlakbij Atlanta, oh. waar de masters-toernooi is gespeeld. Waar geen vrouwen, vrouwen wel mogen. Wel geen lid worden. Ja. De hoofdredacteur van het Golfjournaal die komt daar regelmatig. en die vertelt bij ons in de uitzending. wat dat nou voor club is. Voor zover we daar niet alvast een indruk van hebben. Nou, dat na het nieuws van half vijf. en dat krijgt u van Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Syrische leger lijkt zich nog niet terug te trekken uit de steden. Bij nieuwe beschietingen zijn volgens activisten op verschillende plaatsen doden gevallen. Net ondanks de toezegging van president Assad dat hij zich houdt aan het vredesplan van VN-gezant vrede Kofi Annan. Volgens dat plan moet het leger voor het eind van de dag zijn begonnen met de terugtrekking. Minister Van Bijsterveld zal de onderwijsinspectie afsturen op scholen die leerlingen met slechte cijfers willen verbieden om eindexamen te doen. Zeker vijf leerlingen van verschillende scholen zouden een soort contract hebben gekregen waarin ze toezeggen dat ze alleen examen doen als ze er niet te slecht voor staan. Van Bijsterveld vindt dat niet kunnen. Minister Opstelten en de politievakbonden gaan weer praten over een CAO. Volgens de minister wordt er morgenavond weer onderhandeld. De onderhandelingen zaten weken vast. De vakbonden zeggen nu dat ze niet langer een loonsverhoging van 3% eisen, omdat ze ook niet blind zijn voor de huidige financieel-economische situatie. De marinierskazerne in Doorn gaat dicht. Er komt een nieuwe kazerne in Vlissingen, schrijft minister Hiller aan de Tweede Kamer. In Doorn werken nu zo'n 1900 mensen. De kazerne in Vlissingen wordt ongeveer net zo groot. De marinierskazerne in Doorn voldoet niet meer aan de eisen. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Een goede 90 kilometer file. Dat hoort bij het tijdstip en de dag. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Uh, de opvallende zaken zijn de A1, van Amsterdam naar Amersfoort... een ongeluk bij knooppunt Muidenberg, 2 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Op de A15, vanaf Rotterdam naar Gorkum... een vrachtauto die stil staat op de linker rijstok bij knooppunt Ridderkerk. staat 3 kilometer file achter. Het probleem met de achteropwegen is veel groter. Bijvoorbeeld op de A16, vanaf Rotterdam naar Breda. 7 kilometer voor knooppunt Ridderkerk. En daarachter is het vastgelopen op de A20, vanaf Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 5 kilometer.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 Goedemiddag, wat doet het regeringsleger van Syrië terugtrekken of niet? De sleutelvraag van vandaag is nog steeds niet beantwoord. Onze correspondenten straks over het laatste nieuws uit de regio... en de diplomatieke inspanningen achter de schermen. Hogere inkomens extra belasten, dat is de boodschap van PvdA-leider... Diederik Samsom aan het Katshuis. Daar is week 6 van de bezuinigingsbesprekingen inmiddels ingegaan. Samsom ontvouwt deze middag zijn plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Bedrijven lenen te snel, vindt de Nederlandse vereniging van banken. Wees innovatief bij het aantrekken van kapitaal, luidt de oproep. En dat is wat de sluiterij in Zeeland heeft gedaan. Crowdfunding, lenen bij de klant. En wie geld wil sparen bij de bank, merkt dat de rente gestaag terugloopt. Wij vragen ons af hoe dat komt. Dat in het Radio 1 Journaal, tot half zeven vanavond. De Syrische troepen zouden zich op dit moment moeten terugtrekken... uit bepaalde steden en dorpen. Dat is afgesproken in het zes-stappenplan van vn gezant Kofi Annan. Volgens de oppositie trekt het leger zich helemaal niet terug. En op internet verschijnen beelden van nieuwe bombardementen en beschietingen. Maar het is te vroeg om te zeggen dat het plan is mislukt. Zo zei Kofi Annan een half uurtje geleden. midden oosten correspondent Sander van Horen, Sander, waar put hij die hoop dan uit? Uh, nou ja, om te beginnen moet je vaststellen dat als hij de hoop verliest... dat de hoop echt verloren is. Dus als er iemand nog optimistisch moet blijven in deze wereld... dan is hij het wel. Uh, maar hij zegt, we hebben nog 48 uur. Kijk, oorspronkelijk was het idee dat de Syrische troepen... zich nu teruggetrokken zouden hebben. En dat het dan nog 48 uur was om uh, beide kanten het geweld te laten staken. Nou, hij neemt die 48 uur erbij en zegt donderdagmorgen, dan moet het allemaal voorbij zijn. Dan moet er een echt staakt het vuren liggen. En uh, hij zegt dus dat die tijd er nog is. Tegelijkertijd zegt hij ook wel, ik had gehoopt dat we inmiddels veel verder zouden zijn. Ja, de oppositie zegt dat er ook vandaag weer wordt geschoten door uh, regeringstroepen. De, wat Tim net al zei, er verschijnen beelden op internet. Uh, is er op een of andere manier te controleren of die beelden ook van vandaag zijn? Wat daar nu gebeurt? Ja, dat is lastig te controleren. Kijk, de oppositie, uh, cameramensen die uh, hebben wel altijd zo'n beeld van... Aan het begin van het shot, waarbij je ziet welke datum het is... ze proberen het wel echt heel duidelijk te maken. Dus die beelden blijken vaak ook wel betrouwbaar. Maar echt 100% zeker weten doe je dat uh, niet. En uh, wat we ook niet zeker weten is of het waar is wat het Vrije Syrische leger zegt. Namelijk dat zij zich vandaag wel aan die wapenstilstand houden. En dat als er, er donderdagmorgen nog altijd geschoten wordt door de Syrische regering... dat zij dan ook weer zullen beginnen. Nogmaals, we kunnen het allemaal niet controleren... Want, uh, uh, voor journalisten is het nog altijd onmogelijk om onbelemmerd het werk te doen in Syrië. Ja, het blijft natuurlijk heel belangrijk en interessant om te kijken... wat er gebeurt tot donderdagochtend als die deadline dan opnieuw uh, verstrijkt. Sander Annan geeft Syrië dus nog twee dagen de tijd om zich terug te trekken. Wat betekent dat voor het politieke, het militaire, het diplomatieke spel van de komende dagen? Dat, dat is het ingewikkelde, want uh, eigenlijk is dit het enige plan wat er ligt. Uh, Kofi Annan zei het vanmiddag zelf, op het moment dat dit plan van tafel is, dan hou je niet over. En iedereen weet dat wel. Uh, je ziet dus nu dat het Westen zegt, het uh, Syrische leger houdt ons aan het lijntje. Uh, we kunnen ze niet vertrouwen en we moeten het uh, staakt het vuren nu al als uh, gefaald uitroepen. Uh, Rusland staat daarentegen achter Syrië en zegt, nee, ze zijn bezig zich terug te trekken. Laten we ze de tijd geven. Dus eigenlijk die twee kampen die je het afgelopen jaar al had, die uh, zijn er nu nog steeds. En het probleem is een beetje, als er ook donderdagmorgen niks gebeurd is, dan is er geen plan B. En dan zit de wereldgemeenschap dus met de handen in het haar, omdat ze uh, niet militair willen ingrijpen. Het enige plannetje wat ze hadden, dat is mislukt. Ja, en dan gaat Syrië afgeleiden naar een, uh, een burgeroorlog. Maar laten we hopen dat er inderdaad in de komende 48 uur nog een wonder gebeurt. Sander van Hoorn en over de rol van Rusland praten we na vijf uur met Kiesje Hekster. Een week na de overname door de Rabobank heeft de Friesland Bank het hoogste rentetarief verlaagd. Het klimspaardeposito biedt na vijf jaar sparen niet langer 5 maar 4,75 rente. Volgens de directeur van Sparen.nl, Michel Akkers, stond de Friesland Bank lange tijd op nummer 1 in de top 5 met de hoogste spaarrentes. Inmiddels is de bank gezakt naar nummer 5. Goedemiddag meneer Akkers. Goedemiddag. En ja, die verlaging van die rente, zat dat er wel een beetje in, toch? Dat dat ging gebeuren. Dat zat er wel in. Zeker uh, gelet op de recente renteontwikkelingen. Maar ik denk toch ook uh, de wens van de Rabo... om de rentes van de Friesland Bank wat meer in lijn te brengen... met de rentes die ze zelf bieden. U kunt op uw site zien wat de populairste spaarbanken zijn. Hoe doet de Friesland Bank het nu, een week na die overname? Friesland Bank doet het uh, nog steeds goed... Uh, in januari, februari met name boden ze toprentes. Uh, hoewel die rentes nu wat naar beneden zijn, zie je toch nog steeds een, uh, ja, een, een, een toename van, uh, van spaargeld. Uh, ik denk toch ook de shift die uh, wordt gemaakt door particulieren van traditionele banken naar een Frieslandbank toe in de wetenschap, dat die het nou toch onder de paraplu van de Rabobank valt. Ja, dan hebben we het natuurlijk over de spaarrente waarbij het geld voor vijf jaar of iets korter vaststaat. De spaardepositos. Hoe staat het eigenlijk met de gewone spaarrentes? Dus levert spaargeld nog wel wat op? Ja, dat is een interessante vraag. Op, moment, op dit moment, uh, als we naar de dagelijkse vraagbare rentes kijken, dan komen we zo'n beetje op het inflatieniveau uit. Uh, de vraag is alleen wat zijn de alternatieven. Het geld uitgeven of uh, ja, beleggen in, in, in andere goederen, goud, andere waardegoederen. Dat is vaak geen optie. Uh, dus ja, het, het, het spaargeld levert uh, minimaal op als je dat afzet tegen de inflatie. Want de inflatie betekent dus dat je minder weinig geld. Denk ik. Dat betekent dus dat je misschien rente krijgt, maar dadelijk, omdat je daar belasting over moet betalen. je, je inteert op je vermogen. Ja, en omdat de prijzen stijgen. Ja. Zeker. Maar ja. waar komt het eigenlijk door dat die rentes weer zo dalen? Uh, met name de, de huidige marktomstandigheden. Uh, als we kijken dat de, de Europese rente op dit moment op 1% staat. Uh, ja, dat is toch een belangrijke graadmeter voor, uh, voor de rentestand die, die vergoed wordt op spaarrekeningen. Daar komt bij dat recentelijk uh, ja, Marlies meer dan duizend miljard door de ECB is uitgeleend aan, aan Europese banken tegen uh, datzelfde tarief, 1%. Dat zijn driejarige leningen. En waarom zou een bank aan een spaarder meer dan 1% betalen als die bij de ECB ook geld kan lenen? Ja, dus ze hebben het uh, geld van de consumenten die... niet nodig eigenlijk? Nee, het geld is minder hard nodig uh, door de faciliteiten die een ECB biedt. Uh, waarbij zelfs de ECB niet uitsluit dat ze dat binnenkort uh, uh, opnieuw gaan doen. Van de andere kant zullen de banken toch kapitaalbuffers nodig hebben structureel uh, de komende jaren om aan allerlei wet- en regelgeving te, vo te voldoen. Dus ik hoop voor de sparen dat dit een tijdelijke situatie is. Meneer Akkers, dank voor uw toelichting. Lucia Akkers was dat van uh, sparen.nl. China kent al enige jaren een enorme economische groei. Je zou daardoor bijna vergeten dat er ook miljoenen arme, straatarme Chinezen zijn. De Chinese overheid beschouwde tot verkort het bestedingsbudget van een halve dollar per dag als het absolute bestaansminimum. Maar nu is dat opgekrikt naar één dollar. Wat is wat? Goeiedag. Hallo. In de studio in Hilversum. Ja. Om over hoeveel Chinezen heb je het dan? Nou, er zijn ongeveer 1,3 miljard Chinezen in China. Uh, 1,3, 1,4 uh, miljard. Als je een beetje afging op die halve dollar per dag... Hè, het bestaansminimum inderdaad wat de Chinese overheid aanhield... dan waren er ongeveer 30 miljoen Chinezen... die dus leven van een halve dollar per dag of minder. Men heeft dat nu opgekrikt naar 1 dollar per dag. Er zijn dus heel veel meer mensen die in die categorie... Uh, natuurlijk elke dag moeten leven. er zijn, uh, zijn er dus nu ongeveer 100 miljoen bijgekomen. Er zijn dus, dus officieel volgens de Chinese berekeningen van 1 dollar per dag... 130 miljoen Chinezen die op of onder die grens leven. Waar waarbij die grens eh, nog steeds beneden de internationaal aanvaardegrens is. Die is anderhalve dollar per dag, mijn ik. 1,25 dollar, 5, dat is heel belangrijk dat je dat zegt, hè, want uh, 1,25 dollar 25 per ja, dag. dag. Ja, precies. Ja, ongeveer een euro per dag zou je moeten rekenen. Heel lang heeft China dus eigenlijk uh, ja, die armoedegrens kunstmatig laag gehouden tot ongeveer een halve dollar per dag, wat in principe oneerlijk is ten opzichte van de rest van de wereld, want we hebben met z'n allen binnen de Verenigde Naties afgesproken dat als je 1,25 dollar 25 per dag verdient, of in ieder geval uit te geven hebt, dat je dan absoluut arm bent, straatarm bent, de, de, extreem arm wordt dat geloofd. Of ik officieel genoemd. China deed dus net alsof uh, dat maar een halve dollar uh, was. En daardoor feindste men eigenlijk dat er veel minder armen waren dan er in werkelijkheid zijn. Dus we komen nu iets meer in de richting van ja, wat we internationaal als arm vinden. Ja, het zijn natuurlijk statistieken, want het gaat wel om echte mensen, maar door in één ja. keer die grens te verhogen, ja. ga je dus van 30 naar 130 miljoen. Wat is de gedachte ja. erachter, er als, als regering van China? Nou, ten eerste gaan we gewoon maar even uit van het goede van de mensen. De Chinese overheid wil gewoon heel graag... dat iedereen uit de armoede komt. Hè? Dus dat is een heel belangrijk punt. Dat vindt, dat vindt ook de Chinese, de Chinese overheid natuurlijk. Wat een belangrijke ander punt is natuurlijk... is dat er heel veel mensen, met name in de stad... steeds rijker worden in China. Dat is wat wij voortdurend horen in het nieuws. Dat China steeds rijker wordt. Maar dat zijn de mensen in de stad. Hè? De goede burgerij. Maar we ja, vergeten, vergeten dus wel eens dat er heel veel mensen... In, in, in de, de, de, op het platteland achterblijven daarbij. Nou, die kloof is heel gevaarlijk. Je merkt dat er heel veel sociale onrust ontstaat nu. Mensen op het platteland die zien dat andere mensen in de stad steeds rijker worden... en die denken, verdraaid, waarom, waarom ik niet? Waarom loop ik achter? Die mensen zijn boos gefrustreerd. Dat is een heel belangrijke bron van mogelijk sociaal onrust, mogelijk protest. vindt de overheid heel eng. Ja, en zie daarom... je dat al? Protest ook? Uh, nou, ja, Je merkt dus uh, dat, dat uh, in, in, in, in, de in het moderne China, waar ook steeds meer mensen op tv en internet kunnen zien hoe het land ervoor staat, uh, die, ja, die worden steeds mondiger. Mensen dus beginnen dat, in de gaten te krijgen dat ze op ja. een niveau leven wat niet zou mogen. Inderdaad, mensen mogen dan wel heel arm zijn, maar ze kunnen altijd ergens naar een internetconnectie en dan kunnen ze op internet zien, ze dat heeft verdraaid. Uh, iemand anders heeft veel meer geld dan ik, waarom ik niet? En mensen worden steeds mondiger en je ziet dus dat er steeds meer in het land verspreid kleine, dan wel hele grote soms protesten zijn. Dat hebben we ook Vaak gezien hoe dan de overheid reageert op ja. protesten, inperken. Ja. Maar als ze ook aan de andere kant willen proberen... om de mensen uit die armoede ja. te halen, wat ja. doen ze daar dan concreet aan? Nou, wat er, wat een van de belangrijke beslissingen die het afgelopen jaar zijn genomen... is bijvoorbeeld het, het uh, creëren van sociale woningbouw... zoals we dat in Nederland kennen. Dus mensen die niet zoveel geld hebben... Die, die kunnen een huis toegewezen krijgen. Nou, Dat is iets wat ze beloofd hebben. Ze wilden geloof ik 40 miljoen huizen gaan bouwen... voor mensen die het eigenlijk zelf niet kunnen betalen. Daar is, moet ik eerlijk zeggen, nog heel weinig van terechtgekomen. Ja, met van name belangrijk. ook op het platteland. Zoals je Precies, woningbouw. dat wil men dus ook doen. En heel vaak merk je ook dat op het platteland... de situatie ontzettend droog en armoedig is. Dat die mensen eigenlijk op die plekken... helemaal niet kunnen leven. Dus wat men ook probeert, is zeg maar aan de randen van provinciesteden om daar heel veel huis te bouwen en dan de mensen van het platteland te halen en ze daar te laten wonen. Of die enorme flats aan de randen van Juist, de stad. Ja, exact. En dat, heeft, dat brengt natuurlijk weer een ander probleem met zich mee, want je kunt wel hè, de boer van het platteland halen, maar misschien niet het platteland uit de boer. Dus heel veel van die mensen zitten daar ook wel een klein beetje ongelukkig te wezen. Dus dat is weer een ander probleem. Jij ja, was in die gebieden recentelijk. Ja. Vertel me nou eens, wat kun je dan doen met een halve dollar per dag of een dollar per dag? Heel weinig. Je merkt dat de mensen eigenlijk proberen... om met wat zij verbouwen om in leven te blijven. Want ja, een halve dollar per dag, dat is in feite helemaal niet. Een halve dollar per dag, moet ik even uitrekenen... dat is ongeveer uh, drie dus dat zou, Nou, daar zou je denk ik in de stad uh, nog geen baknoedels van kunnen kopen. Ja, dus heel weinig. Ja. En is dit een uh, sociale onrust die je beschrijft... wat de lange adem nodig heeft om inderdaad hun problemen te zien veranderen. Ja, zeker en je merkt ook wel dat mensen, ondanks dat ze natuurlijk ongelukkig zijn in die situatie, weer heel erg hun vertrouwen altijd blijven houden in de communistische partij. Maar dat is een prachtig propagandaapparaat natuurlijk dat dat nog zo steeds zo succesvol is. Men houdt vertrouwen in de overheid. Men vindt wel vaak dat lokale overheden daar, dus hun burgemeester, dat die het niet goed doet en dat die weg moet. Dat hoor je wel vaak. Maar uh, landelijk zeg maar, toch waar, waar het geld vandaan moet komen, blijft men vertrouwen houden in zijn uh, leiders. 130 miljoen Chinezen die het moeten doen. met niet meer dan 1 dollar per dag. Ze bestonden al, maar ze zijn nu ook statistisch officieel erkend door de Chinese overheid. Wouter Zwart, goed je te zien. Straks, wat hebben obesitas en dementie met elkaar te maken? Veel, denken vier Nederlandse hoogleraren. Zo spreken wij met één van hen. Kees Quarks heeft de middagdienst bij de AWB. Goedemiddag Kees. Goedemiddag Tim. Een uh, avondspits die in ieder geval normaal is. En dat is uh, een tegenstelling met vanochtend. Toen een ochtendspits wel een beetje uit de klauw liep. Veel, veel kilometers vielen. Vanavond uh, redelijk normaal. Alhoewel wel wat problemen waren in de regio Rotterdam... door een vrachtauto die stilviel op de A15. Die vrachtauto is weg. Hij heeft wel wat files achtergelaten op de A16. Vanaf Rotterdam naar Breda. Vanaf knoop met de Plein 4 kilometer. En daarachter liep het vast op de A20. Vanaf hoek van Holland naar Gouda Vanaf Schiedam tot knooppunt de Brechtseplein, 7 kilometer. Verder nog een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Kunnen we Kees nog even terughalen? Een aanrijding, Kees, zei je nog? Daar wilde ik mee besluiten met Eindhoven. De A67 vanaf Turnhout naar Venlo. Er staat er 2 kilometer file bij Geldrop. En daar is nu de linker dicht door een ongeluk. Dank je. Kees Quarks was dat. Kinderen met obesitas lopen kans om op jonge leeftijd dement te worden. Dat verwachten vier hoogleraren van de VU en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze willen ook dit gevaar van overwicht bij kinderen, overgewicht bij kinderen onder de aandacht brengen. Philip Scheltens is één van de vier. Hij is hoogleraar cognitieve neurologie en ook directeur van het Alzheimer Centrum van de VU. Goedemiddag meneer Scheltens. Ja, goedemiddag. Zijn er bij u in het centrum uh, dan ook jongere mensen met Alzheimer Dementie inmiddels? Wij hebben alleen maar mensen met jonge Alzheimer-dementie in ons centrum. Wij zijn daarin gespecialiseerd. En jong eh, betekent bij ons eh, doorgaans tussen de 40 en de 65 jaar. Met een enkele uitzondering naar een lagere leeftijd. Want hoe, hoe oud of hoe jong is de jongste patiënt bij u? Bij ons was de jongste patiënt 29 jaar. 29, en ja. zijn dat dan allemaal maar... mensen geweest met, met overgewicht in het nee, verleden? Nee, helemaal niet uh, per se. Uh, dit was, uh, deze jonge man was toevallig iemand met een uh, waarschijnlijke genetische aanleg daarvoor, wat nog niet eerder ontdekt was. Um, waar wij op hebben willen doelen is uh, dat wij zien voor de toekomst uh, in de maar de mensen die zich nu uh, jeugd noemen en die slecht gevoed zijn, die weinig bewegen... en die veel, meer, als het ware, uh, ja, veel minder uh, geestelijke uh, activiteiten vertonen dan, uh, dan we vroeger misschien uh, deden... is dat die een groter uh, risico hebben op het krijgen van cognitieve problemen later in de leeftijd. En dus daarmee zou je een toename kunnen verwachten van het aantal patiënten... wat op jongere leeftijd deze ziekte krijgt. Ja, en is dat verband ook echt al daadwerkelijk wetenschappelijk aangetoond of heeft u het over vermoeden... Nee, het is zeker een vermoeden. Er, zijn, er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verband tussen voeding bijvoorbeeld en dementie. En wat nou juist zo belangrijk is, is dat in de eerste 18, 20 jaren van je leven de hersenen eigenlijk heel behoefte hebben aan goede voeding om zich goed te ontwikkelen. En dan bedoelen we met name het ontwikkelen van het netwerk en de reservecapaciteit van het brein wat je eigenlijk weerbaar maakt tegen ziektes. Ja, en dan moet je niet te veel suiker hebben gehad bijvoorbeeld. Nee, niet te veel suiker, maar zeker ook niet te veel verzadigde vetzuren, dus alle ongezonde vetten, um, en zeker ook in een in een. Zeg maar prikkelrijke omgeving worden opgevoed. Dus daarom zeggen we ook altijd dat eh, ontwikkeling en opleiding eigenlijk in zekere zin beschermen tegen dementie. Dat heeft alles te maken met het feit dat je hersenen eigenlijk meer ontwikkeld zijn en meer reservecapaciteit hebben opgebouwd in de loop der jaren. Want als u het heeft over een prikkelrijke omgeving, wat niet goed is voor kinderen, waar moet je dan aan denken? Dat nou, is bijvoorbeeld juist niet het hangen voor de televisie de hele dag of flinke, de flinke delen van de dag. Maar euh, nou ja, discussies voeren, boeken lezen, ik noem maar eventjes zaken die de huidige jeugd toch altijd in ieder geval minder doet dan vroeger. Ja, En de computer, zit is, is daar dan ook een verband tussen als je, als je met je hoofd met de computer bezig bent? Nou dat is natuurlijk vrij een, uh, ja, eenduidig uh, werk zal ik maar zeggen en daar zit niet heel veel, uh, daar word je niet echt uh, door geprikkeld. Ja, en, en wat is je perspectief als je op jonge leeftijd dementie krijgt? Kan, kan je daar nog, behalve dat het natuurlijk buitengewoon vervelend is, maar kan je daar nog oud mee worden? Uh, nee, wij hebben in ons onderzoek al aangetoond dat mensen die dementie krijgen op jonge leeftijd, meest, meestal is dat de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen van uh, dementie, en jong bedoelen we alles wat voor het 65e jaar ontstaat, die mensen hebben een significant uh, kortere levensverwachting uh, dan mensen die op oudere leeftijd uh, dementie krijgen. En is dit nou een probleem wat u vermoedt voor de westerse wereld in de toekomst, nee. of is dit ook een risico voor mensen die in ontwikkelingslanden wonen? Nee, juist, juist. Het, het, Eigenlijk is het zo, en het staat in het WHO-rapport wat morgen ook uitkomt... is dat juist in de landen die zich aan het ontwikkelen zijn... niet alleen de levensduur uh, zeg maar, groter wordt, mensen langer leven, mensen ouder worden... Uh, maar ook het uh, voedingspatroon heel erg aan het veranderen is ten opzichte van vroeger. En daarmee zie je dus westerse ziekten ontstaan. En daarmee ook de suikerziekte, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk en dementie. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel aandacht hè, voor, voor obesitas bij, ja. bij kinderen in Nederland. Ja. Ja. Vindt, u, vindt u het voldoende? Of mag er nog wel een schepje bovenop? Ik vind het volkomen terecht. En ik denk dat het schepje er bovenop is. Dat we vandaag hebben gewaarschuwd: van, kijk niet alleen naar de, naar de lichamelijke kant van de zaak. Hè. De diabetes is al heel vaak genoemd en is ongelooflijk belangrijk. De hoge bloeddruk. De, de, de obesitas zelf, die gewoon ook op je knieën en op je bewegingsapparaat een belangrijke invloed heeft. Maar dat je ook signaleert dat het op de geestelijke ontwikkeling. nu, maar zeker ook later een belangrijke factor van betekenis is. Dat is denk ik een extra schepje bovenop, zou ik willen zeggen. Bij deze door de hier onder de aandacht gebracht. Philips Scheltens, hartelijk dank. Geen dank. Hoogleraar Cognitieve Neurologie uit Amsterdam. 8 voor 5, tijd voor het weer. Willemijn Hubert, hi. Hoi. Ik zag vanmiddag op, een, een foto op Facebook langskomen van een collega... die op Texel, het Waddeneiland Tessel, Texel, zijn verjaardag viert met zijn gezin. Blij gezicht natuurlijk, maar ook een strak blauwe hemel. Ja. Had hij nou goed gepland of was het gewoon geluk? Ja, wat mij betreft had hij uh, gewoon geluk. Want het was, zo was het niet in de rest van het land? Nee, helemaal niet. Nee, nee, Texel, Flieland, ook Schelling nog net... en Den Helder eigenlijk het noordwesten van Nederland... Daar scheen de zon zo, zeker zo rond het middaguur. Maar de rest van het land uh, verliep de dag uh, toch grijs en grauw en uh, ook af en toe wat regenachtig. Dus. Terwijl het niet echt heel koud was, vandaag. nee, helemaal niet. Nee, het voelt eigenlijk heel aangenaam aan. En zeker als die regen weer weg is, het is het, is het best wel prima weer om buiten dingetjes te doen. Ja, en, en hoe gaat ja. dat de komende dagen worden? Ja, ja wat mij betreft, is echt typisch uh, Hollands weer. Is het, uh, ja, dus je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar het is uh, wat zon. Zeker in de ochtend vaak wat zon. In de middag dan stapelwolken. En ook wat buien met mogelijk wat onweer. Er is ook kans op wat hagen, want de bovenlucht is heel erg uh, koud. Dus echt uh, typisch Hollands wisselvallig uh, weer. Maar wel qua temperatuur nog steeds normaal, gaat of 12. Heel, heel normaal normaal voor, de tijd, van voor jaar. de tijd van het jaar. Ja, de precies. woorden zoals het is, ondanks de klachten op Twitter van heel veel mensen. Precies. Willemijn, dankjewel. Willemijn Hubert. De bezuinigingen op cultuur dwingt het Gelders orkest tot zware ingrepen. De muzikanten gaan minder werken en de programmering wordt aangepast. Peter van der Meerschout was bij de repetitie en sprak daar onder meer met Janneke Roedolfs, eerste violiste van het symfonieorkest. Wat merken jullie van bezuinigingen? Uh, nou, flink. Want uh, ja, men, uh, we gaan allemaal terug in ons contract, ja. iedereen gaat terug naar 60%. En voor sommige mensen is dat echt problematisch. Wat betekent dat voor u? Uh, voor mij in eerste instantie niet zoveel, omdat uh, ik werk 75%. Ik heb een 75% contract, dus daar gaat 15% vanaf. Ja, doe maar 15%. Ja, maar in eerste instantie krijg je natuurlijk ook WW. Ja. Maar het is, ja, je merkt wel wat in de sfeer. Ja. Mensen zijn toch zorgelijker. Ja, mensen willen hun huis verkopen. Nou, dat is ook een onmogelijke kwestie natuurlijk. Er ja. zijn mensen die echt flink in een kromme teruggaan. Wat doet het uh, zakelijk leider van dit Gelders Orkest, als je dan hier zo door de deur even de zaal in kijkt en luistert naar wat de muzici hier brengen? Ik vind het geweldig uh, af en toe als ik in, uh, in deze zware tijden aan het werk ben... en we zijn bezig met een uh, zware bezuinigingsoperatie. Dan sluip ik de zaal wel eens in om even te gaan luisteren. En ik denk, ja, hier doen we het voor. Om deze prachtige muziek te laten klinken. En deze groep fantastische muzici uh, in staat te stellen... om deze muziek te brengen aan heel veel mensen. Wat wordt er nu geoefend? Er wordt de Sjostakovic Symfonie uh, geoefend. We hebben deze week een, een, een, een Sjostakovic-programma. Uh, dus we hebben een heel aantal concerten hier in... Uh, onder Avisanouya Museum Sacre, met een hele mooie concertzaal in Arnhem. Daar spelen we, we hebben dit programma in de, in de traditionele vorm. Dus we spelen dan een programma met muziek voor de pauze, muziek na de pauze. We spelen ook nog een programma suppressed and Surprised. Dat is eigenlijk dezelfde muziek van Sjostakovic in een heel ander jasje gestoken, in een andere sfeer, met andere belichting, korte programma, met een borrel uh, daarna uh, gepresenteerd of ik Victoria Koblenko. Want jullie willen ook andere mensen benaderen. Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn nu al een heleboel mensen die de weg naar ons orkest weten te vinden. En wij geloven dat er uh, uh, veel meer mensen kunnen genieten van deze muziek. Alleen dat misschien de vorm wat onwennig voor ze is. En niet meer helemaal aansluit bij wat zij verwachten van een avond uit. Dus wat we doen is inderdaad die concerten ook in een andere vorm aanbieden. Uh, zodat die voor veel meer mensen nog toegankelijk wordt. Dus we hebben ook onderzocht en gekeken naar goede voorbeelden... van andere orkesten in Nederland en in het buitenland. Wat kan je daarmee nou doen? En dit concert inderdaad, Suppressed and Suppressed. Um, is, ...is daar een voorbeeld van. Het is wel bijzonder hoor, dat ik hier zo even op het podium mag ja, lopen. Je ik kom nog eens ergens. Hè? Zo communiceren de dirigenten, hè? Zingen, hè? Dat is uh, universele taal. Ja, die begrijpt okay. iedereen. En een Russische ja. Maar is het zo uh, in Holland... Uh, Schrikkelijk situatie, het uh, Schrikkelijk? Schrikkelijk, ja. We leven voor de cultuur, geloof ik. De hele mensen. Voor mij, nee. Ik heb goede arbeid in, in Rusland. Voor uh, mij. Ja, maar ja. ja, voor ja. Holland, dat is schrikkelijk. En nee, het gaat niet ten koste van de, van de kwaliteit van de muziek. En, uh, en wat ik altijd heel fijn vind om te merken... is dat het ook niet ten koste gaat... Nog, tot nu toe van de bevlogenheid van de mensen. Ik vind het heel knap. Voor die muzici is het natuurlijk ook heel... Um, ja, ook heel pijnlijk en er gebeurt van alles en die moeten opeens gaan bezinnen over wat wil ik eigenlijk met mijn carrière en mijn leven. En zodra zij op het podium zitten, nou, je hoort het, dan, uh, dan spettert het en sprankelt het en uh, zitten ze daar vol passie muziek te maken. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we, dat we die kwaliteit voor de mensen kunnen blijven leveren. Zij Maartje Broekhans, zakelijk manager van het Gelders Orkest. Het speciale programma Suppressed and Surprised... is op vrijdag 20 april te zien en te horen in Musis Sacrum in Arnhem. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Amsterdam. Diederik Samsom ontvouwt daar zijn plannen... om het begrotingstekort terug te dringen. Meer belasting betalen, mensen met hogere inkomens. Zoiets hoorden wij vanmiddag al. We gaan eens even kijken hoe zijn verhaal is. En ook aandacht natuurlijk voor de ontwikkelingen in Syrië. De rol die Rusland daarbij speelt. En de golfclub vlakbij Atlanta. Geen vrouwen mogen daar lid worden. Zelfs de Amerikaanse president maakt zich er druk over. Na vijf meer. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Iedereen wordt daar jaarlijks gejongleerd, dan noemen ze dat. <laughs> um, en dat klinkt, <laughs> heb je enig idee hoe smerig ja, dat klinkt? <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Half, en die halve procent, dat, dat is, een, is hem! Ja, dat is hem! Luister en kijk mee op Radio1.nl. Jezus is een oh mooi Ja, ja nee, nee, ik vind Jezus wel oké okay ja. okay gewoon. Dat, dat we dat de, de je zanger Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.